9 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De politie is een groot onderzoek begonnen... naar een dodelijke schietpartij vannacht in Alphen aan de Rijn. Buurtbewoners belden aan het begin van de nacht dat ze schoten hoorden... en een auto hadden zien wegrijden. De politie kon aanvankelijk niets vinden. Kort daarna werd er vanuit het ziekenhuis in Gouda gemeld... dat daar een auto stond met daarin vier mannen met schotwonden. Twee van de vier overleden later aan hun verwondingen. De andere twee liggen in het ziekenhuis. De politie wil over de slachtoffers alleen kwijt dat ze niet uit de omgeving van Alve komen, over de daders is niets bekend. Het radioactieve oceaanwater bij de kerncentrale in Fukushima is afkomstig uit reactor 2. Exploitant Tepco zegt dat het stralingsniveau 1000 millisievert is. Volgens deskundigen kan blootstelling voor korte tijd aan 500 millisievert al tot een verhoogd risico op kanker leiden. Er wordt al een tijd verhoogde radioactiviteit in het oceaanwater gemeten, maar tot nu toe was niet duidelijk waar het lek zat. Nu is vastgesteld dat reactorvat 2 is beschadigd. Tepco wil beton gaan storten om het lekken te stoppen.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 Het CDA is het niet eens met de plannen van minister Kamp om AOW'ers te korten op hun uitkering als ze in hetzelfde huis wonen als hun volwassen kind. Tot nu toe krijgt een alleenstaande AOW'er 70% procent van het minimumloon. Kamp wil dat terugbrengen tot 50% procent als de AOW'er bij zijn kinderen woont. Fractievoorzitter van Haarsma Buma noemt het vandaag op het CDA-congres juist goed als mensen op deze manier zorg voor elkaar dragen in plaats van hen bijna het verzorgingshuis in te jagen. Het weer, het is zonnig en de temperatuur loopt snel op naar 22 graden. In het zuidoosten kan het 24 graden worden. Vanavond vanuit het westen wat bewolking. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, lekker weg in Nederland. Het is feest op 2 en 3 april. Het museumweekend bestaat 30 jaar en dat vieren meer dan 400 musea in het hele land. Laat je dus trakteren door een museum bij jou in de buurt. Kijk op museumweekend.nl welke musea er allemaal meedoen. Kom dit weekend naar het Legermuseum in Delft en ervaar hoe een veldtelefooncentrale en een legerradio werkt. Leer meer over legervoertuigen in het legerkamp en laat u trakteren op de algemene militaire historie. Bovendien heeft u tijdens het museumweekend gratis toegang. Kijk op legermuseum.nl voor meer informatie. Ook Paleis Het Loo in Apeldoorn doet mee aan het museumweekend op 2 en 3 april. Volg de route langs Paleisgeheimen of luister naar de audiotour met leuke verhalen. De tentoonstelling met kalenderfoto's toont vele kiekjes van de oranjes. En voor de kleintjes zijn er speelse speurtochten. Open van 10 tot 5. Meer informatie op paleishetloo.nl Alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl Dat was het Lekkerweg in Eigen Land. Bekijk de wereld met andere ogen via het themakanaal hollandok 24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 Tros Nieuws Show. Presentatie Peter De en Mieke van der Wij. Welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwshow. Ik zal u vertellen wat we daarin gaan doen. Over een, nou, een paar minuten geeft Dirk Kolf ons een kijkje... in het tot op het bot toe voor verontwaardigde India. En dat allemaal na het verschijnen van de nieuwe biografie over Gandhi... van een Amerikaanse journalist. Die heeft een Nederlandse naam. Hij heet Lelyveld. En daarna... Internetjournalist Peter Olshoorn die uit zijn zorgen over de nieuwe applicatie van Google... die het mogelijk maakt foto's aan persoonsgegevens te koppelen. En een kwart voor tien aandacht voor vliegtuigstrepen... die het klimaat op aarde diepgaand beïnvloeden. U vindt ze mooi, wij vinden ze eigenlijk allemaal maar mooi. Maar er gebeurt een hoop als dat. Uh, ja, verschijnsel zich voordoet. We zouden op dit ogenblik beginnen met een verhaal over de rebellerende verlosser. Maar door een van de communicatiestoornissen is dat nog niet helemaal het geval. We houden nee, u op de hoogte. Hij en, komt eraan, ja, oude precies. kok. Maar... En, en, en 30 jaar geleden zou je zeggen, dan is het nu tijd voor ononderbroken grammofoonmuziek. Oh, 2, 3, 4... Não quero mais Uma gota de pranto por causa de um amor focais Nenhum só desencanto que tire de minha paz Que eu tanto custei e pra alcançar Não quero não Mais nenhuma saudade doendo em meu coração Pra mais uma ingratidão Uma nova ilusão eu não vou suportar Não quero alguém Que me faça promessa nem jurar De amor também Que já não me interessa aventurar Com mais ninguém Eu não quero razão Para me magoar. Nenhuma paixão como a que me deixou assim Eu prefiro estar só e fazer culpa. Diga a mim, que eu não vou me trair, nem me fazer chorar. Não, não quero mais ter ilusão que é tão ruim. Necessito só gostar um pouco mais de mim Por isso eu quero agora Pensa comigo que assim minha dor não chora. Me conheço demais e de mim não vou mais embora. Quero então para sempre ao meu lado ficar. Quero alguém Que me faça promessa Nem os De amor também Que já não me interessa aventurar Com mais ninguém Eu não quero razão Para me magoar Não quero enfim Mais nenhuma paixão como a que me deixou assim Eu prefiro estar só E fazer bom Que eu não vou me trair, nem me fazer chorar. Não, não quero mais desilusão que é tão ruim. Necessito só gostar um pouco mais de mim. Porém, se eu quero agora conversar mais comigo, que assim minha dor não chora. Preciso demais e de mim não vou mais embora, quero então para sempre, ao meu lado ficar, quero então para sempre ao meu lado ficar, quero então para sempre, ao meu lado ficar. Dan is er altijd wel een man die heeft nog een belletje gevonden... waar dit op kan tikken of een oude kokosnoot die een beetje... doet. Oké, okay, als je dat bij elkaar veegt, dan krijg je de Ipanemas... en het nummer was Samba Pramim Mesno. Vrijwel niemand heeft het boek nog gelezen. Maar toch is India op zijn ziel getrapt. In de jongste biografie van Mahatma Gandhi... wordt de vader des vaderlands neergezet als een racist... een biseksueel en een politieke amateur. Het staat in het boek... Grote ziel, Mahatma Gandhi en zijn strijd met India, van Jozef Lelieveld. oud in The New York Times. In de biografie wordt de intieme correspondentie beschreven... tussen Gandhi en de Zuid-Afrikaanse architect en bodybuilder Herman Kallenbach. Gandhi zou zijn vrouw hebben bedrogen met Kallenbach. De mannen deelden ook twee jaar een huis in Johannesburg. Over deze nieuwe biografie en de geschokte reacties in India... Waar we gaan we praten met Dirk Kolf. Hij is oud moderne geschiedenis van Zuid-Afrika. Azië en is hier net binnen ge... <gereld> gerend, zou ik maar zeggen. Nou, we zijn heel blij dat u er, dat u er bent, omdat uh, elke kok uh, iets later is. Ja. Um, ja, de bevolking van India staat inderdaad op zijn uh, achterste benen. Uh, hebt u contact met mensen daar gehad? Eigenlijk niet. Ik heb uh, op het internet van die netwerken die je dan hebt van academici... Ja. heb ik wat langs zien komen, ook wel verontwaardiging, voor ja. maar Vooral van Indiërs in Amerika. En natuurlijk van de minister van Justitie van Delhi. Die heeft gezegd, we gaan het boek verbieden. En dat heeft hij nu weer ingeslikt, geloof ik. Ja. Maar in de Gujarat, de thuisstaat van Gandhi... daar uh, uh, geloof ik dat het boek uh, zou worden verboden Ver door ah. meneer Narendra Modi. Ja. Uit, uit de uh, Gandhi-clin was meteen een vrij verstandige uh, reactie. Namelijk helemaal niet verbieden, want het krijgt daardoor een matlas-status vond ik wel een ongekend, meteen een wijze reactie, of niet? Ja, dat zou verstandig zijn. Tenminste, als het boek zo vreselijke dingen zei over Gandhi, maar dat schijnt helemaal niet het geval te zijn. Ik heb het niet gelezen, dus het bijna niemand heeft gelezen. Ik heb alleen de reviews gelezen. Maar, uh, en zo... daar worden natuurlijk altijd weer de, de ju juicy passages uitgelicht in zo'n review, hè? Ja, hij zou een racist zijn. Het woord uh, racist wordt één keer gebruikt in dat boek, uh, schijnt. Maar dan niet over Gandhi, maar over een uitspraak die hij deed toen hij pas in Zuid-Afrika was. En toen hij nog niet helemaal uh, geacclimatiseerd was. Eh. En dat, wat, wat had hij toen gezegd? Uh, toen heeft je gezegd dat ze iets over de, over, de, over de zulus, over, over de zwarte, de kaffers, zoals ze in het algemeen werden mm. genomen, dat het toch wel een, een, uh, uh, niet uh, de bedoeling was dat Indiërs, als ze in de gevangenis kwamen, met die kaffers kwamen, want mm. die waren toch niet zo, niet zo schoon. Mm. Nou ja, uh, ja. ja u, u zegt, daar val ik niet zo echt van van de van nee. stoel als dat zo is. Als hij dat in het begin een keer gezegd heeft, later nee. is hij misschien ook tot hele andere inzichten nee. gekomen daarover. Maar nee. wat de wereldpers haalde, was een verhouding die gehad zou hebben voor twee jaar met een... Uh, ja, Bodybuilder. Uh, precies, ja. met, met een Duitse naam, uh, Kalmbach. Kallenbach. ja. En, en dat dat een, uh, een verhouding was die ook geconsumeerd werd. Nou, dat zegt Lilleveld helemaal niet. Uh, hij gebruikt zelfs het woord homoseksueel niet. Hij heeft het wel over homoerotisch. Het was een, een verhouding met een architect. Zijn, en um, het was een hele diepe vriendschap. Gandhi was altijd op zoek naar het sublimeren, het overstijgen van uh, seksualiteit. En of dat nou uh, homoseksueel of biseksueel of wat dan ook was. Um, en daar heeft hij zijn hele leven aan gewerkt. Om uiteraard de seksuele energie... Uh, op de te vijzelen, om te zetten in spirituele energie. Uh -huh. En dat gaat zijn hele leven, leven door. En dit is ook, moet je zien, in, in dat kader. Want er is kennelijk ook, uh, wordt er een uitspraak geciteerd... dat hij zegt dat over seks met vrouwen... dat hij ook zegt dat hij, hij dat niets, eigenlijk iets... Wacht uh... even, hij zegt dat hij zich niets afstotelijkers kon voorstellen... dan de geslachtsgemeenschap tussen man en vrouw. Ja, nou, hij heeft heel netjes drie kinderen gekregen met ja, zijn vrouw. Dus daar viel dan dus, ook, uh, wel ook, ook wel mee. Daar vallen ook wel mee, maar hij had dat wel achter zich gelaten. Ja, dat ja. is uh, zeker zo. Maar mm. toch voelde hij nog die, die drang. was hij heel eerlijk over elkaar hij is buitengewoon eerlijk. Hij is, hij is, hij is onbamhartig tegenover zichzelf... en maakt al zijn privé worstelingen publiek. Mm -hmm. En uh, dit, ja, vandaar dat we dit weten ook... Uh, ja. Ik heb begrepen, uh, de, dat stond in, ook in een stuk in, uh, over dat boek... Uh, die gepassioneerde brieven waren er dan waarin hij hem liet weten... hoe volledig jij bezit hebt genomen van mijn lichaam. Gandhi gaf zichzelf de bijnaam Hogerhuis en Kalmbach was Lagerhuis. En het Lagerhuis moest beloven niet wellustig naar andere vrouwen te kijken. En Dat, ja. dat haal ik ook maar uit een artikel... Ja. ja, dat vond hij van zichzelf ook. Dat hij niet wel lustig naar andere vrouwen moest kijken. Dat waren ze helemaal eens, dat moest niet. Oh. En, maar, maar, en dat hogerhuis en huis, dat je daar iets over ziet... iets in ziet als, als, een, als een seksuele, als een soort zandje... Dat, is, dat, is, dat lijkt me helemaal verkeerd. Hij is voortdurend aan het experimenteren. Hè. Gandhi is een... Hij experimenteert, zoals hij zelf zegt, met de waarheid. Hij probeert oh. de waarheid te vinden en te testen in zichzelf. Omdat hij eraan twijfelt of hij daar wel, of hij, of hij wel een stukje van heeft. En dat gaat vanaf zijn vroegste jeugd tot zijn, tot, tot zijn laatste dag door. Want uh, in die periode was hij nog jong. Hoe jong was hij toen? Toen hij daar woonde in Johannesburg? Nou, hij is in 1869 geboren. In dus 1893 gaat hij daarheen. Dus is hij, is hij in de twintig is hij een jong advocaat. Hè, die daarheen is gegaan om een zaak voor een moslimzakenrelatie. Maar zodra hij daar is eigenlijk binnen enkele maanden is hij volstrekt uh, omgeturnd... en zet hij zich in voor, de, voor de, wat, wat ze toen coolies noemen. Dus uh, uh, contractarbeiders, zoals bij ons de Hindustanen naar Suriname gingen. Uh, zo had je daar veel tammels, daar zet hij zich volstrekt voor in. Uh, dus uh, die periode van initiële, van die begin onzekerheid... toen je pas in um, Zuid-Afrika was... toen schijnt hij inderdaad iets uh, gezegd te hebben over die kaffers... Ja. Maar hoe ja. oud was hij toen? Nou ja, hij was dus uh, 24 toen hij in India ja. kwam. Ja, dus daar gaat dit nu over. En die, die, die, die, die feiten nee. die nu in. Nee, het... nee 34. 34. Het. Want die feiten die ja. nu in, in dit boek staan, ja. waren die echt uh, helemaal nieuw? Of zegt u nou, eigenlijk was dat nee. wel, wel ongeveer bekend? Nee, de, de, de brieven van Kallenbach aan, aan Gandhi zijn verloren gegaan. Die heeft hij zelf vernietigd. Maar de brieven van hem aan Kallenbach, die zijn bewaard gebleven in Zuid-Afrika. Die heeft de Indische regering opgekocht. En die zijn nu in het uh, Nationaal Archief in Delhi. Maar zijn ook gepubliceerd. In, uh, dus die de complete, waren, waren bekend. In co complete werken van Gandhi, deel 96. Daar staan ze allemaal in. Maar weet je wat ik dan zo gek vind? Die brieven die waren dus bekend. Die had iedereen al kunnen lezen. Ja, ja. En nu opeens, nu ze voorkomen in dat boek van deze Jozef Lelyveld. Uh, is het een... Uh, ja, is het heil? Ja, er staat ook niet zoveel bijzonders in, in die, die brieven. Maar het is typisch weer een... Uh, een, uh, ja, als ik zeggen mag, een uh, westerling die met westerse ogen kijkt... naar, zo, naar iemand die volstrekt in Indische termen, hè, in, in, in de termen van India... probeert te leven en daar um, legitimiteit probeert te zoeken... in een koloniale situatie, want koloniale macht... waardoor je, wordt, ja, waardoor je zelfrespect wordt aangetast. Uh, Gandhi heeft daar enorm mee geworsteld. Dus hij probeert zich daar een eigen zelfrespect weer op te bouwen. En als je daar van buiten naar kijkt... dan zie je, ja, zoals Churchill zei, een halfnaakte naakte fakir. Maar dat is, dat is de buitenkant. Volgens recensies wordt Gandhi ook in die biografie weggezet... als een politieke amateur. Ja, ja, was ook, ja dat prachtig, was hij ook. Prachtig am, am, am, am, amateurisme. In westerse termen. Ja. Hij hield zich niet aan de, aan de regels van het spel. Hij probeerde eigen regels van het spel te vinden... die gebaseerd waren op, op Indische waarden... He, waarde van uh, verzaking, van afstand nemen. Uh, Engelsen die uh, predikten altijd dat de Indiërs waren niet mannelijk waren. Zij wel, de Engelsen de Indiërs waren vrouwelijk. En, en uh, Gandhi die, die draait dat eigenlijk om. Hij zegt, ja, ik uh, belichaam de, de potentie van vrouwelijkheid. He, de, de zachte krachten. Daar hmm. doe ik het mee. Nou ja, dat natuurlijk en dat ook is iets... amateurisme in, in Engelse ogen. Maar die zachte krachten, dat is natuurlijk iets wat hem uiteindelijk ook zo heel veel heeft opgeleverd. Ja. Ja. Dat, dat hij is een lichaam geworden van ja. de, de zachte krachten, toch, in het algemeen. Ja. Hij heeft India voorzien van een hele eigen uh, politieke cultuur in een situatie waarin India geen politieke cultuur had. En die maar, nog steeds bestaat? Die nog steeds bestaat, zeker, zeker niet in de strikte Gandhiaanse zin... want die was natuurlijk erg verbonden met de koloniale strijd... tegen de koloniale overheersers. Hmm. Maar toch, dat idee van verzaking, van uh, afstand nemen... dat uh, geldt nog steeds e e enorm. Laat, een paar jaar geleden nog, toen... Um, Sonia Gandhi, de leider van de congrespartij, de verkiezingen had gewonnen... en zij dus volgens, de, volgens de, de, het recht eigenlijk uh, uh, eerste minister zou worden... minister-president zou worden van, van, van India. Toen is ze naar de microfoon gestapt en heeft gezegd... mijn innerlijke stem zegt dat ik dit niet moet doen. En dat is precies wat Gandhi had, een innerlijke stem volgen. En dat geeft haar geweldig prestige, juist om niet die macht te willen hebben. Uh -huh. En daardoor da da da da da krijgt ze enorm gezag. He, gezag en macht in, vol, volstrekt. in India volstrekt. Verschillende dingen. Is wat hier dan gebeurt, is, uh, gewoon een soort westerse... of waarschijnlijk een Amerikaanse visie op Gandhi... die uh, wel zwaar ja. in Amerika wel begrepen wordt... maar in Indië ook niet begrepen kan worden? Ja, nou... Nee, in, ja, die, daar is men daar verontwaardigd over. Daar zegt men natuurlijk, bekijk het nou eens in onze termen. En dat is wat Gandhi altijd heeft gedaan, Indische termen. En daarin politiek... Vanuit de situatie waarin... echt je zelfrespect... gewond is, aangetast is door de Engelsen... die zeggen, jullie kunnen niks. Jullie zijn slap. En jullie zijn vrouwelijk. Dus dit is eigenlijk weer een kwestie van... East is East en West is West. Ja. En never the same. shall Kipling, ja. Maar dat gedicht gaat door... doordat hij zegt, als twee sterke mannen... zegt hij dan, tegenover elkaar staan... en elkaar in de ogen zien... dan vallen alle grenzen weg. Maar Gaan die zegt... Oh, vrouwen kunnen dat ook wel. En ik ben er, in, hij was echt daarmee daar, daar bezig. In hoeverre hij vrouw kon zijn. Hij droomde een keer, zei hij Was hij ook zo eerlijk in. Dat, die, dat ze een tepels melk gaven. Zo, dat was ook weer zijn experiment oh. met zijn eigen ziel. Ja. Dus het was allemaal oneindig veel uh, subtieler dan deze meneer Joseph Lelieveld heeft, ja. uh, heeft, ja. heeft kunnen bedenken. Ja, het is een knappe schrijver. Maar hij had meer naar zijn broer moeten luisteren. David Lelieveld, die een heel goede boek over India heeft geschreven. Ja? Het is meer een journalist. Wel een knappe man. Maar hij, ik geloof ook niet... Ik moet het allemaal nog lezen. Maar ja. ik geloof ook niet dat hij zulke vreselijke dingen zegt. Oh. Hij, uh, hij laat... Allerlei kanten zien, maar te veel vanuit Westers. En, en wat denk je, ideeën. wordt het uiteindelijk in India verboden? Ik denk het niet eigenlijk, ik denk het niet. Maar in Gujarat, daar is men heel gevoelig. En daar is een heel, er is een, um, een chief minister hè, een van de deelstaat, Gujarat, is daar aan het bewind. En die eh, onderscheidt zich door wel heel weinig uh, Gandiaans uh, te denken en te handelen. Maar hij is wel een Gujarati nationalist, dus je zal daarmee misschien proberen een munt uit te slaan en dat voor, voor zijn deelstaat te verbieden. Ja. Want Gandhi zou dit nooit verboden hebben? Nee, nee, nee. Dat is het, alles moet... Openbaar en publiek en uh, gedis kan, gediscussieerd, Juist. kan ja, gediscussieerd. Terwijl er in India op dit ogenblik uh, geluiden opgaan om het beledigen van hem te verbieden. Precies. Ja, maar het is nog een, in India is het een hele belangrijke dag, ja. want ze kunnen vandaag wereldkampioen cricket worden. Oh ja. en dat is misschien wel een stuk belangrijker. Ja, die wedstrijd ja, is belangrijker dan wat er met de Gandhi aan de hand is. Ongetwijfeld, Tegen Sri Lanka ja. toch? Tegen Sri Lanka. Ja, ja, ja. Inderdaad. Ja, dat ja. Die ja. wedstrijd is net begonnen. Ja. Ja, dus die nee. duurt van tot vanavond nee. heel laat. Maar het hele land ligt daar plat. Voor de cricket, ja, de cricket. zeker. zeker. Ja. Nee, maar er is wel een artikel in het wetboek van strafrecht... geloof ik, artikel 95, waarin je zegt... je kunt iets verbieden wat gepubliceerd is... als het de openbare orde uh, verstoort... of als het um, communities, dus uh, Hindoes en moslim vooral tegen elkaar opzet. Nou, dat is toch niet dus. het geval. Dus Nee. Het zal waarschijnlijk gewoon verkocht worden. Ik denk het ook, e talk, ja. ja. Hartelijke dank, uh, Dirk U. Emeritus hoogleraar moderne geschiedenis van Zuid-Azië. En het ging dus over de opheffing rondom de nieuwste biografie van Mahatma Gandhi. Maar goed, die is nu weer even in het juiste perspectief geplaatst. Dank daarvoor. Meer informatie op nieuwsshow.nl en op teletekstpagina 260. U kent wel die feerieke witte slierten tegen een strakblauwe hemel... die langzaam oplossen in de wind. En het gaat hier daarbij om condensstrepen, ook wel contrails genoemd. De sporen zijn achtergelaten door straalvliegtuigen... die het luchtruim doorkruisen. En het verschijnsel mag er heel mooi uitzien, maar het heeft een keerzijde. Uit recent onderzoek van het Duitse Instituut voor Lucht- en Ruimtevaart blijkt dat de vliegtuigstrepen het wolkendek nog meer beïnvloeden dan oorspronkelijk werd aangenomen. En zo is berekend dat de hemel boven Centraal-Europa soms voor 10% wordt bedekt door die witte wolken die vliegtuigen achterlaten. Wat is voor het klimaat betekent, dat weet tenminste, dat hopen we, Pier Cibesma. Onderzoeker bij het KNMI en wolkendeskundige, goedemorgen. Ze bestaan dus echt wolkendeskundigen. Ja. Ja. ja, hoe wordt dat? Uh, ja, hoe word je dat? Heel uh, lang uh, naar de hemel kijken. <grijg> ja. Ja. Uh? Dat is een lang verhaal, maar uh, uiteindelijk ben ik bij het KNMI terechtgekomen. Ik uh, deed onderzoek aan turbulentie. Hè. Turbulentie, dat, uh, ja, dat komt ook in de atmosfeer voor. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk, uh, dat is al twintig jaar geleden, was er een uh, positie bij het KNMI uh, vrij. En uh, ze wouden meer aan wolken doen. Hè. De effect van wolken op het klimaat Geweldig, uh, begon hè? toen uh, belangrijk uh, te worden. Ja. En zo staan we gekomen. Vertelt u even, wat gebeurt er? Zo'n vliegtuig stijgt op en op een goed moment op ho grotere hoogte... Ja. zie je dan die witte strepen ontstaan. Ja. Wat gebeurt er dan? Uh, nou, wat er gebeurt? Uh, Zo'n vliegtuig uh, in die verbrandingsmotor gebeurt twee dingen. Hè. Er komt natuurlijk warmte vrij. Maar uh, als afvalproduct van uh, de verbranding van kerosine... de brandstof van het uh, vliegtuig... komt ook heel veel waterdamp vrij... En uh, nou, dat gaat mengen met de lucht. En als die lucht nou koud genoeg is, uh, typisch min 40 graden... Nou, dat is op meestal wel het geval op zo'n uh -huh. 10 kilometer hoogte... en als, als er ook genoeg vocht in de lucht zit... Dan, kunnen er, uh, dan gaat dat uh, vocht condenseren. Dan krijg je ijskristallen. En dan vormen zich die, uh, die condensstrepen. Die overigens vandaag ook weer uh, ja, fantastisch natuurlijk. Ja, uh, ja, uh, ja. Als mensen het ja. willen bekijken. Dan is het vandaag een perfecte dag ervoor. Hier, maar maar dat zijn, je kan het geen wolken noemen toch? Of een soort nepwolken. Nee. Uh, nou Dit noemen we dan uh, condensstrepen. Maar als er nu uh, voldoende turbulentie op die hoogte is. Hè, die turbulentie merk ik wel als je in een vliegtuig zit. Hè, als je opeens de riemen moet vastmaken. Dan kunnen die, uh, die condensstrepen kunnen verwaaien dan nou, ontstaat er uh, uh, wat wij noemen cirrus, hoge bewolking. Uh, maar dat is dus hoge bewolking die ontstaan is door die vliegtuigen. Dus het is wel een soort wo ja. wo het worden een soort wolken. Ja, en dat is ook een, een vorm een beetje... van wolken. Ja, ja. ja en dat maar, het... maar je ziet het niet als wolken hier vanaf nou, te houden. Als, als je nu naar boven kijkt, dan zie je inderdaad wel... dat die condensstrepen een beetje aan het uitwaaieren zijn. Maar ze worden steeds minder goed uh, zichtbaar... Ja, het probleem is ook een beetje... op een gegeven moment is het niet meer uh, vast te stellen... Goed of, of het nou uh, natuurlijke hoogbewolking is... of dat nou wolken zijn door die, uh, die door die vliegtuigen zijn ontstaan. Doet dat al wat toe? Ja, want uh, als dat door die vliegtuigen is ontstaan... dan kun je nagaan wat de effecten uh, van die vliegtuigen... Op het, uh, op het weer en op het klimaat is. Nou dat ja, vertel het dan maar eens even, want daar gaat het om. Hè? Ja. De, de, die effecten zijn er, het is, niet, het is geen onschuldig spul. Mm, nou... Nou, Dat is precies het onderzoek waar uh, he, de, die twee Duitsers... Uh, Ulrike uh, Burkhardt en, uh, en Bernd Kirger onderzoek naar hebben gedaan. Die hebben die processen in een, in een klimaatmodel gestopt. Dat kun je gewoon doen. En het leuke van, uh, van het in een klimaatmodel stoppen... is dat je die wolken die ontstaan door vliegtuigen... die kun je gewoon volgen. En als het uiteindelijk hoge bewolking wordt... He, je, kunt ze, je kunt een goede boekhouding mm -hmm. bijhouden in zo zo'n klimaatmodel. Dan kun je precies nagaan uh, hoeveel van die wolken nou ontstaan zijn... Door die condensstrepen. Maar wat gebeurt er dan? Ze waaien uit, ze worden breder ja. mm -hmm. en uh, uh, ze bedekken veel meer tot negen keer meer uh, uh, van de aardoppervlak dan, uh, dan die condensstrepen zelf. Nou, dat lijkt uh, vrij spectaculair. En wat is het gevolg daarvan? Het gevolg is dat... Uh, dan moet je een beetje weten wat wolken doen met, uh, met weer en klimaat. Hè. Wolken die, uh, uh, doen twee dingen. Ze houden zonlicht tegen. Nou, Dat weet je allemaal. Als, als, als vandaag uh, zware bewolking was, was het zomer vijf graden kouder geworden. Ja, ja. Maar uh, uh, ze houden ook uh, zonnestraling... Uh, ze houden infraroodstraling die weer terugkaart. Die houden ze tegen. En deze wolken zijn er heel goed in. Ze, ze laten het zonlicht goed door, maar ze houden, ze houden de, de infraroodstraling die weer weggaat, die houden ze vast. Dus ze hebben een opwarmend effect. Een broeikaseffect. Een opwarmend effect, nou ja, uh, ja. Mag je dat geen broeikaseffect noemen? In zekere zin wel, want ze houden de infrarode straling die de aarde weer terugkaatst, die houden ze vast. En dat is een, een, een, ja, ongeveer hetzelfde principe als het broeikaseffect heeft. Ja. Uh, dus uh, die, die, die, die wolken... Dus als je al die uh, vliegtuigen in de lucht laat vliegen, dan hebben die een nadelige uitwerking op de broeikas. Ja. Of op, op, op onze atmosfeer. Ja. Hè? Of tenminste, de energiehuishouding van de atmosfeer speelt hier een rol. Ja. Kunt u dat nog even uitleggen? Ja, nou, dat hebben zij uh, gekwantificeerd. Hoe, hoeveel dat nou is. En uh, dat kun je met zo'n uh, model doen. En zij komen uit dat het. Uh, uh, uh, zij drukken dat uit uh, in een beetje moeilijke eenheid. in watts per vierkante meter. En ze komen uit dat de. Opwarming door die wolken, gewoon globaal gezien, dat het 30 milliwatt per vierkante meter is. Nou ja, je weet wat een watt is, daar kan een lampje op branden, dus 30 milliwatt is niet heel erg veel. Lokaal kan het meer zijn, tien keer meer, dan kom je op ongeveer 0,3 watt per vierkante meter uit. En je wil natuurlijk weten wat voor effect heeft het dan de ja. temperatuur. Ja. Hè? En Ik heb gisteren even contact met, uh, met deze met Ulrike gehad, een van de auteurs. En uh, ik heb het ook gevraagd. Nou, ze wou ik er niet helemaal aan wagen. Maar ik heb ja, min of meer een, een back of the envelope berekening gemaakt. Je komt dan ongeveer uit op een uh, temperatuurverhoging. Globaal gezien, gemiddeld gesproken, van zo'n... Min, ja, minder dan 1 tiende graad. Dus je spreidt dus, over een paar honderdste graden. Daar hebben we het nergens over. Dat is niet een heel groot effect. Lokaal kan het iets meer zijn. Hier, speciaal hier boven Europa, waar dus heel veel vliegtuigen vliegen, is het effect tien keer sterker. En dan kom je ongeveer uit op een tiende, een 1 tiende graad ongeveer. Weet je wat mij zo lastig lijkt ja? om zo'n onderzoek te doen? Want waar heb je nou eens een, een, een stuk waar niet gevlogen wordt? Dat bestaat bijna niet. Nou, dit, bestaat, bestaat, ja? dit effect vindt met name plaats boven Europa, boven de Atlantische is uh -huh. Die vliegcorridor tussen Europa en de Verenigde Staten, daar is het heel sterk. Uh -huh. Er zijn heel veel gebieden waar het een stuk minder is. Dus nee, ik, het, het, het is een echt een heel lokaal effect, wat vooral boven Europa het sterkst is. Ik begreep dat er, na, na 9-11, toen er niet gevlogen mocht worden, dat ze toen ook de... de, ja. de data uh, te pakken konden krijgen van een... Uh, dat is, een, dat is ja. een interessant experiment. Wat ja. je kunt doen, hebben ze ook gekeken. Er uh, ja, zijn studies naar gedaan. En daar waren claims dat het uh, een volle graad verschil zou zijn. Ja. Maar ja, dat was maar één dag. Hè. Uh, en weer zo grillig. Uh, dus op grond van één dag... Uh, eigenlijk zou je zo'n experiment veel, veel langer moeten doen. Maar in je leven, dat was eigenlijk maar één, twee dagen. Hè. Maar hebben, het, ja. het onderzoeker daar is volstrekt serieus. De, wat denkt men dan eigenlijk te kunnen vinden... Nou, het wolkenonderzoek, en trek het even wat breder... Ja. Eh, heeft heel veel aandacht. Want eh, het klimaat eh, warmt op, het wordt warmer. En de grote vraag is, hoe gaan wolken daarop reageren? En dat is meer een beetje mijn eigen onderzoek... wat we in een Europees Verband doen. En ik kijk, met, ik kijk naar een heel ander soort wolken, naar de hele lage wolken... die dus heel goed straling tegenhouden en eigenlijk een koelend effect hebben. En de grote vraag is... Als het nou warmer wordt, komen er nou minder van die wolken of komen er meer van? Mm -hmm. En de klimaatmodellen die zijn er daar helemaal niet over eens. Dus ja, zoals jullie weten, uh, uh, als je klimaatprojecties uh, maakt... Hè, je stopt twee keer zoveel CO2 in, uh, in een klimaatmodel. Dat is ongeveer wat we in 2050, 2060 gaan meemaken als we zo doorgaan. Dan geven de uh, klimaatmodellen een onzekerheid van uh, een opwarming van 2 graden... dat is aan de lage kant, tot 4,5 graden. Uh. En dat verschil... Dat wisten wij niet, hoor. Nee? nee? <laughs> maar goed. Nou, het is een hele grote onzekerheid. Ja. Hè? Met ja. twee graden, dat nou, is een beetje de tipping point. Dat zou mee, nog mee te kunnen leven ja, zijn. de gevolgen daarvan zijn gigantisch. Ja. Maar 4,5 ja. graden, dat is, zou desastreus zijn. En dat verschil tussen die 2 naar 4,5 graad... dat komt bijna volledig door het feit... van hoe wolken gaan veranderen in het toekomstige klimaat. Omdat Zonf... die wolken dus de, de, die warmte dus tegen uh, vasthouden? Of nou, we houden deze wolken waar we het nu over ja. hebben... dat dus zijn die laag wolken. Die houden gewoon zonnestraling tegen. Ja. Hè? Die reflecteren, hè. Dat ook als je naar een satellietplaatje mm -hmm. kijkt. Die zijn heel goed om zonnestraling te, te weerkaatsen. Dus wolken hebben over het algemeen een koelend effect. Hè? Ja. Een beetje in tegenstelling tot die contrails waar we het zo net over hadden. Mm -hmm. Het kan heel hard oplopen. Dus de, de grote vraag in het klimaatonderzoek is... wat gaan die wolken doen als het warmer wordt? Mm -hmm. Komen er meer of komen er minder? Ja. En wat zou het beter zijn? Uh, nou ja, als er, minder, als er meer komen, dan dempt het, uh, het opwarmende effect door het, de door het toenemende broeikasgassen. Dus dan, uh, dan zou het, uh, de opwarming mee kunnen vallen. Maar, weet je, de, maar u, u zei net met die contrails dat het ook toch een soort wolken zijn, al zijn het dan uh, kunstmatige mm -hmm. wolken. Ja. Die zorgen er juist voor dat de opwarming meer werd. Ja. Dus nu ja. ben ik het spoorbijster. En nu zegt u weer de wolken ja. die, die, die zorgen ervoor dat het koeler blijft. Hoe zit dit nou? Of haal ik twee dingen totaal ja. door elkaar. Zegt u het maar. Er zijn twee typen wolken. Je ah. hebt die de hoge wolken, dat zijn deze contrails, daar zijn er een goed voorbeeld van. Ja. Die hebben over het algemeen een licht opwarmend effect. Maar uh, de bulk van de wolken, die gewoon de, uh, de bedekking van wolken over de aarde bepaalt, zijn lage wolken. En die hebben een koelende werking. Okay. Nee. Dat zijn, dat zijn uh, de, ja, de wolken die je hier heel vaak ziet hoor, hè? op een uh, uh, bewolkte dag... als de zon niet, uh, uh, niet door de wolken wil gaan schijnen. Nou, We dat... snappen in ieder geval waarom de wolkendeskundigen nou moeten zijn. Dat <laughs> heeft u uh, toch wel duidelijk gemaakt. Hartelijk dank. U hoorde, Pier Siebesma, onderzoeker van het KNMI. En wolkendeskundige dus. Onderwerp was de groei van het wolkendek door vliegtuigsporen. Via onze site nieuwshow.nl kunt u ook een filmpje zien... waarin meneer Siebesma als cloudbuster telt over zijn Europese onderzoek. Hartelijk dank voor uw komst. Oké, okay, ja. gedaan, bedankt. Dan kunt u ook meteen zien hoe die eruit ziet. Ja, <laughs> klopt. Ja. <laughs> Sommige mensen zijn daar dan opeens heel nieuwsgierig. Maar goed, ja, daar is ook een kok binnen, hoera. Want morgen wacht uh, de gewachte godenzone een cruciale wedstrijd... in de Amsterdamse Arena tegen Herakles Almelo... De morrende, teleurgestelde en opstandige supporters verlangen maar één ding... en dat is winst tegen de nummer 9 van de Eredivisie. Met of zonder Johan Cruijff. Woensdagavond ontaarde de strijd om de macht bij Ajax... in een ordinaire ruzie tussen clubicoon Cruijff en de clubleiding. De bekvechtende partijen kwamen op televisie uitgebreid aan het woord... maar duidelijk werd het er niet op. Feit is dat Johan Cruijff het bestuur uit de arena heeft verjaagd. en Daarmee ligt de weg open voor de legendarische nummer 14... en zijn volgelingen om Ajax op sleeptouw te nemen... Maar of dat gaat gebeuren, vragen we aan Auke Kok, columnist, schrijver en sportjournalist. Uh, dag, Auken, Goedemorgen. Goedemorgen, Mikke. Ja, waar zal Johan Cruijff de wedstrijd morgen volgen, denk je? Ik denk met een uh, schoteltje vanuit het uh, zonnige Catalonië. Is hij vertrokken? Ja, hij is gelijk weer uh, naar die ja, enorme knal. Nee, dat ook waar. Hmm. Althans, dat, dat heb ik mij uh, laten vertellen. Dat hij gelijk weer is weggegaan naar uh, Barcelona. Ja. Hij uh, reist nogal wat op en neer. De kranten stonden er vol van van, dit, uh, van, van deze uh, titanenstrijd. Uh, wat ik me afvroeg als een totale buitenstaander. Cruijff heeft daar toch officieel niks te vertellen? Hij heeft daar toch geen functie? Of wel? Nee, maar dat gold voor de Ayatollahs ook vroeger. Hè? En, zo. En, en, en die had ook veel macht. Uh, dus dat is. Uh, nee, dat, uh, het is altijd vanuit de zijlijn met. Uh... Uh, Cruijff, eigenlijk sinds, sinds, sinds het einde van zijn uh, loopbaan in de jaren negentig. doet hij zich zo af en toe uh, gelden. Uh, zeker als het uh, slecht gaat uh, bij zijn geliefde clubs. En dat, dat uh, zijn er maar twee, namelijk Barcelona en Ajax. En dan, gaat, dan gaan mensen hem uh, naar zijn mening vragen en dan geeft hij die. Eh. En dan komt er een bal aan het rollen. Maar ze zeggen dan niet van: nou ja, oké, okay, dat vind jij, maar uh, bemoei je er verder niet mee. Nee, dat zouden ze misschien moeten doen. Maar de wanhoop is daar groot. En in een organisatie waar de wanhoop uh, groot is... Doen ze, gebeuren vreemde dingen. Zoals daar zijn het uh, luisteren naar mensen... die eigenlijk daar niets te zeggen hebben. Ja. En heeft hij nu zijn zin? Want dat hele bestuur is opgestapt. En... Uh... Toch? Dat bestuur is toch weg? Nou ja, en ze nee hebben Coronell, een functie ja. ter beschikking gesteld, zoals dat heet. Dus dan, dus dan moeten er andere mensen komen, et cetera. Dus daar, daar wordt nu naar gezocht. Maar ik heb wel begrepen dat ze dus of, of, of, officieel nog gewoon in uh, functie zijn. Maar ja, ze zijn bezweken voor de, voor de druk... Van, uh, en van die druk is groot, want die bestaat eigenlijk voornamelijk uit de Telegraaf... die uh, vanaf de voorpagina van alles en nog wat toetert had geholpen... door Frits Barend, uh, Johan Derks. Uh, en uh, Jaap de Groot, ja. Precies, en, en dat is echt heel fors. En daar zijn ook verhalen over naar buiten gekomen... hoe dat dan intern uiteindelijk opgelost is. Uri Coronel heeft dat op die persconferentie gezegd... wat er allemaal tegen hun gezegd is. En als je dat hoort als buitenstaande, denk je... ja. Het is toch wel vrij bizar en vrij onbeschoft, zoals Kruijf en de zijne hier uh, van leer getrokken zijn. Ja, uh, het, het, het, het uh, lastige is wel dat al die mails en die voorsmiddels waar het uit geput wordt... dat die niet als zodanig worden geopenbaard. Het, het zijn steeds uh, parafrases, maar uh, laten we voor het gemak aannemen dat dat zo is. En dat in ieder geval een deel daarvan van uh, uh, Cruijff zelf is. Ik denk ook dat sommige van die mails en voorsmiddels van zijn uh, zogenaamde handlangers komen. Die zich vaak opstellen als uh, je hoofdaadsgetuigers trouwens. Maar ja, dat is of nog een beetje. welke handlangers hebben we er dan? Ja, hij heeft, hij, heeft, hij heeft een nieuwe zaakwaarnemer. En, ja. en, en er zijn dus inderdaad somm, sommige mensen in de media. Maar er zijn ook aan, hij, hij heeft altijd mensen om zich heen. Want Cruyff is zelf eigenlijk, wat veel mensen niet weten, eigenlijk een vrij uh, zwakke figuur. En zwakke mensen moeten mensen om hen heen kunnen domineren mm. en uh, manipuleren... zodat zij het uh, vuile werk doen. Ja. Laten we nog even terugluisteren hè, naar hoe Kruif het zelf ook weer verwoordde. Het was een... Het was mij een paar dagen voordat de bom barst. Hij had het hier over de clubleiding. Het is voor ons onacceptabel. Dat dus, uh, dus, dus hun met z'n tweeën niet het plan kunnen uitvoeren. Uh, zoals dus uh, door, uh, door Van Basten, en Van Rijker, door mij, door, door, door allemaal eigenlijk in elkaar is gezet. Dat er dus drie mensen zitten waarvan de twee de ballenverstand van uh, de materie heeft. U bent boos. Nee? Ja, het is daar nou boos. Het, ik, ik, het gaat boven mijn verstand, moet ik eerlijk zeggen. Nou, ze hebben geen ballen verstand van de materie. Is dat ook zo? Nou, uh, kijk, in zijn optiek inderdaad niet. Uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat eigenlijk het heel, een heel opval, opvallend ding is aan, aan, aan deze hele rel is het zijn enorme dédain ten aanzien van anderen. Met, ja. met name dus anderen die in, in zijn ogen er, er geen verstand van hebben. En, en dus, dus daar, kun je, dus daar de, dan kun je ook gelijk zien... dat hij met zulke mensen ook niet in de, de debat kan. Want dat zijn in zijn ogen onbenullen. Ja, ja maar om het wat bonter te maken... die onbenullen die die dan uh, als zodanig bestempelt... die praten over hem als zijnde. Ja, iedereen begrijpt toch dat we hier met een icoon te maken <lacht> hebben enzovoort. Bedoel, van de andere kant wordt er met een soort... soort ja. Ja, exact. ja, ja, ja, dat, ja, omdat, ja, omdat, omdat hij uh, uh, al, altijd mensen heeft die daar, die daar rond die club hangen, die soms voor een deel ook die in die club zitten, en hij, hij er zijn twee. Aspect altijd bij Cruyff in zijn actieve loopbaan als uh, speler ook al. Die heel, heel belangrijk zijn. En zijn de begrippen macht en uh, rancune. Ja. Cruyff kon ook als speler heel onaangenaam doen tegen, tegen medespelers... die niet precies deden wat hij zei. He, zo, ja. Zoals je misschien weet, ik heb een boek geschreven over het WK74. Ik sprak me met, met, ja. met mensen als Rep en uh, Rens en Brink. He, dat, wat toen waar, dat waren ook echt... Wereldspelers mm -hmm. En ik zei tegen ze, ja, het was toch wel jammer dat de Johan niet meeging in week, 78. Ze. Integendeel, ja. toen, toen was het veel leuker. Hij verziekte de boel. Oh, die, dat eeuwige gezeur Ach, in het nou, veld. Maar ja, waarom wordt dat <laughs> nu uiteindelijk niet gezegd? Ik zal ze een rustig, paar dingen rustig, gewoon <laughs> op rij zetten. A, uh, wat hij uh, in allerlei interviews roept... Je, je, er zal wel eens één keer een zin uh, bij zijn waarvan je denkt... nou, dat klopt wel, de rest is volslagen onzin of onbegrijpelijk. Bovendien is het toch nog zo'n soort gouden wet... Waar Johan Cruijff verschijnt, breekt gewoon de pleuris uit. Slaat iedereen elkaar de hersens in. Nou, uh, slash, daar wordt ook geweldig goed gespeeld. Het beste voetbal van de wereld afgelopen zes jaar wordt gespeeld in maar het is Barcelona. Meteen en dat is helemaal volgens de adviezen van Cruijff. Die hele club uh, is georganiseerd nu... Op zijn ideeën en met geweld spel als gevolg. Ja, we gaan nog even luisteren. Nog één quoteje van hem, de inmiddels legendarische woorden. En dat was dus woensdagavond, laat op het dek van stadion uh, de Arena. Nadat die bestuursleden dus uh, hun functie ter beschikking hadden gesteld. Dat is hun probleem, laten we het zo maar noemen. Want ik, uh, ik, uh, ten eerste ga ik er niet over, want ik, ik zit niet in de ledenraad. Ik mag wel meeluisteren, maar uh, ik heb daar geen enkele, geen enkele stem. Dus ik, ik weet ook niet hoe dat uh, stas... Uh, statutair, heet dat. Hoe dat moet gebeuren, ik heb geen idee. Ja, dus dat is heel raar. Eerst dan gedraagt hij zich zo... dat die mensen dus in hun holen kruipen en zeggen... we willen niet meer. En dan zegt hij, het is hun probleem. Ja. Dat vond ik zo eigenaardig. Denk ja. ik, heeft dat toch zelf veroorzaakt? Ja, dat, dat, dat heeft hij zeker voor een deel zelf, zelf veroorzaakt. En, en, en als ze dan iets anders zeggen, dan uh, trekt hij zijn handen er, er, er af. Ja. Dat, dat is zeker waar. Dus eigenlijk is, is de... Paradox is eigenlijk dat Idealiter zou eigenlijk zo'n hele goede directie moeten hebben... die ze nu alweer jarenlang niet hebben, wat volgens mij het echte probleem is. Maar ze zouden zo'n goede directie moeten hebben... die aan de ene kant dus het rapport van Cruijff zouden moeten omarmen... Want daar staan namelijk hele goede dingen in. Dat vind je En Kruijf ook wel. zelf buiten de deur houden. Jij vindt dat ook wel dat er goede dingen in staan. Ja, maar het, het wonderlijke is, daar, dat vond de clubleiding ook. Alleen toen kwam Kruijf ineens ook met allemaal namen aan. Maar wat staat er dan dat in dat probleem. rapport? Dat, wat, wat is er zo goed aan dat rapport dan? Ja, dat In de samenvatting dat, dat de manier waarop jonge spelers leren tegen een bal leren trappen. dat moet anders. Dat moet anders. En daar heeft hij moet meer persoonlijke kwaliteiten. Minder goede techniek. En daar heeft hij hoogstwaarschijnlijk ook. Gelijk in, zie het wonderbaarlijke mooie spel in Barcelona nu. Dus zijn ideeën zijn goed. Oké, okay, maar ja. hij moet zelf op de achtergrond blijven. Hij wil eigenlijk het liefste dat nou, zijn ideeën... dat die worden omarmd en dat hij zelf niks hoeft te doen. Ja, maar goed, dat, dat is ook weer omdat hij zwak hart heeft, et cetera, et cetera. Oh ja? ja, maar hij heeft... Um, hij is een idee. Zo goed. Alleen. Hij, het, pro, het probleem ontstond pas donderdag een week geleden, toen hij dus met die namen kwam, dat een aantal mensen moeten weg uit die club en dan moeten er andere mensen voor in de plaats komen. Ja, geen clubleiding een leiding van geen enkele organisatie kan zich dat toch over zijn kant laten ja. gaan. Dat iemand van buiten gaat bepalen wie, wie, wie op welke plek uh, komt zitten. Dat, dat is uiteraard dat, ja, dat is onzin. Daar blind niet. moest weg, hè, geloof ik. Ja, meer, meer mensen oh, ook. Ja. En toen ontstonden de problemen echt. Maar okay, uh, Laten we er nou vanuit gaan dat een hoop van de ideeën van Johan Cruijff briljant zijn. En op mm -hmm. speltechnisch vlak is dat, ja. geloof ik, onwonden ja. zo. Je kan toch nog steeds constateren dat waar die verschijnt... uiteindelijk de mensen elkaar de hersens in gaan slaan. Binnen de kortsmoktijd. Bij Barcelona is dat gebeurd, bij het Nederlands Elftal is dat gebeurd. Bij Ajax gebeurt dat. Dan is het toch op een goed moment... verspeelt iemand toch ook zijn krediet? Of zijn we nog niet zover? Nou ja, ik denk dat, dat nu, nu er met zoveel bagger wordt gegooid... dat, dat hij wel veel van zijn uh, reputatie heeft moeten inleveren de, de laatste dagen. Dat is zeker waar. Maar, maar, maar nogmaals, volgens mij gaan de, de dingen bij Barcelona nu heel uh, crescendo. En dat, en dat komt dus mede door, door zijn adviezen. Ik denk ook dat daardoor zijn uh, zelfvertrouwen bijna te groot is geworden. Als het beste voetbal door hem komt, dan, zegt hij, ja, dan, dan moet dat bij dat kle, kleine clubje in Amsterdam... waar al die onbenullen werken, toch ook kunnen. Ja, en, dat, en dan zie je dus zo'n tafereel als op die avond. Dan geeft hij daar, we hebben er net een stukje van gehoord... dat hij geen enkele verantwoordelijkheid neemt en geen idee waar het over gaat. En dan staan er daar twee jongens naar... Geen kleintjes, Wim Jong en nou. Dennis Bergkamp. En die staan daar echt als lulletje rozenwater een beetje om zich heen te kijken. Ja, en dan zegt hij, oh, dit zijn toch ook nette jongens en zo. Eh, Omberingd door kennelijk, totale jaaknikkers. Ja, dat is altijd, je, je moet het helemaal met Johan Eens zijn, anders dan. Uh, anders, uh, Anders heb je een uh, naleven. Ja, dat is, dat dit, is zeker waar. Te, terwijl dit geen kleine jongens zijn, Jong nou ja, en het, Bergkamp. Het, het vreemde is ook nog eens dat die mensen die hij nu naar, naar, naar voren schuift, die dus die hele club op technisch gebied zouden moeten gaan leiden. Dat nog op, op geen enkel niveau, waar dan ook hebben laten zien nee. dat ze dat kunnen. Dat is ook zo vreemd. Weet je Want uh, Bergkamp en Jong zijn ook hele nette mensen, dat waren vroeger hele goede voetballers. Maar die hebben op als. als, als Manager nog nooit iets uh, laten zien zijn eigenlijk groen. En, en dat is natuurlijk heel raar. Weet je waar ik me over verbaasd heb? Dat al die mensen daar uh, allemaal een mening over hebben. Al die BN'ers, Johan ja, Derksen, ja. Frits Barend, Peter Erde, Vries. Weet je, ja. allemaal weten ze hoe het moet. En het is gewoon zit. wel leuk. Ja, ik, ik, ik, ik, ik sta er een beetje bij ik moet er wel, ik, ik, ik zit hier ook te praten. Ja, ja, nee, maar het is ook zo. Nee, maar ik vind het ook wel. Maar ik vind het gewoon een beetje verbazingwekkend. Maar is dat nou zo alleen omdat die mannen zoveel geldingsdrang hebben, of is dat echt clubliefde? Van de journalisten bedoel je? En, nou, ja, ja. En, ja het, is gewoon, het is gewoon de lol van het uh, praten over uh, voetbal. Het is ja, het ja. meest uh, de, de democratisch onderwerp uh, ooit. Dus wel, is ook, dat is alleen maar leuk. We ja. kunnen er allemaal over, over oh, Je moet er ook praten. een beetje ook over lachen natuurlijk, toch? Hierover. Ah, dagelijks. Ja. Hey, maar jij schrijft ook iedere dag in het parool uh, als stadskronikeur. Uh, ja. ja. En donderdag na de nacht van Kruiver, zoals ze hem dan nu maar even noemen, was je op het trainingscomplex van Ajax met de veelzeggende naam De Toekomst. Mm -hmm. Wat trof jij daar aan? Ja, uh, mannen in uh, Mercedes. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en die uh, komen overnaast. Dat is ook heel raar. Vroeger, want ik, kan, ik loop ook alweer een tijdje mee. Toen kon je bij, de, bij, bij het Ajax Stadion gewoon heen. En ik kon die mannen allemaal ja. aanra aanraken, et cetera. En nu is daar zo'n groot zwart hek met uh, mannen erbij. Het is een beetje een uh, grimmige sfeer. Beveiliging. Beveiliging, ja. Het is ja. Werkelijk, uh, dat, is, dat is jammer. Heel die, die afstand ten, tussen spelers en, en uh, fans is. Uh, te, Tegenwoordig groot dat is jammer. Auken maakt namens nou een inschatting. Als het morgen de wedstrijd tegen Herakles. welke kant want dat ga je zien natuurlijk aan de spandoeken die daar gaan hangen. Ja. welke kant gaat het publiek nou kiezen? Ja, ik denk dat dat nu. Ik denk dat. Ik, ik denk toch, ondanks alles, dat de meesten. Uh, ik, ik ga er op mede om die reden dus ook heen. Uh, ik, ik denk dat de meesten toch voor uh, Kruif kiezen. Zoals gezegd, omdat de wanhoop zo groot is. Ze zijn nog nooit zoveel jaren achtereen geen uh, kampioen geworden. Wow. Terwijl het, het, het zelfbeeld bij die club en de fans is altijd enorm. Dus dat, dus dat stuit, dat, dat wrink, dat uh, kunnen ze gewoon niet hebben. En onafhankelijk van de situatie, die directie en het bestuur zijn gewoon niet populair klaar overuit. En dat is altijd zo. Ja. Uh, die, uh, en, en dus, dus ik denk toch dat de meeste, ondanks de, de uh, kwaadaardigheid van Kruijf... die hij gewoon ook in zich heeft, die, die de afgelopen week in volle glorie naar uh, buiten is gekomen... denk ik toch dat de meeste fans voor uh, Johan zullen gaan roepen. Cruijff, gewoon uit, uit wanhoop ook. Kruijf, veel krediet verspeelt toch? Dat ja, dat, dat, dat denk ik wel. Maar ik denk in het stadion, denk ik. Nou, ik ben heel, heel benieuwd. Maar ik ben toch bang dat het Johan vooruit wordt. <laughs> nou ja, uh, weer, het is een boek weer, hè? Dit. Ja, er zit, zit wel een boekje in, ja. In, <laughs> in die club. Ja, het is, het is al jarenlang een uh, tragedie. Ja. Ja. Goed, uh, dankjewel. Uh, we konden het toch niet laten. Toch nog even over Ajax en die Koep van Kruif te hebben. Met Auke Kok, columnist, schrijver en sportjournalist. En we wilden, uh, nu houden we erover op, hè? Nee hoor. Nee. Over door. <laughs> ja. Volgende week weer jongens. Ja. Oké, okay, dankjewel. Google heeft een nieuw plan. Het koppelen van persoongegevens aan foto's. Maak een foto van iemand. Je kunt direct zijn naam, adres en telefoonnummer zien. Google wil op deze manier terrein winnen in de strijd... met sociaal media fenomenen als Facebook en Twitter. Twitter. Schiet Google's doel voorbij of is het een briljante volgende zet... in de strijd om de gebruiker om ons op de bij te praten... over de pros en contra's van een privacy-zeer gevoelig onderwerp... gaan we praten met Peter Olstroorn, auteur van het boek De Macht van Google. Goedemorgen. Ja, ik... uh, een fotoherkenningssysteem. Volgens mij had u dat al een beetje voorspeld, hè? Ja, inderdaad, ja. Uh, trouwens, Ellen... Kruif, mag ik nog even doorgaan? Ja, nee, ja. nee <laughs> doe maar niet. Ik begon als journalist in 1974. was ik 14 jaar met een plakboek over het, uh, over het WK en het schrijven over Kruif. Maar dat uh, daar gaat het geloof ik niet over bij, bij, bij, bij, uh, bij Google... Uh, nou had ik het voorspeld. Ik had voorspeld dat dit iets heel groot zou worden, ja, gezichtsherkenning. Maar dan dacht ik over een periode van twee, drie jaar. En nu zijn we een half jaar verder. Ik ben een half jaar geleden dat ik hier zat, geloof ja. ik, uh, voor het boek. En inmiddels uh, ja, be begint dat een heet onderwerp te worden. Ja, en dat gezichtsherkenningssysteem was zoiets als als je een foto hebt en je hebt die gelinkt, uh, zeg maar met een naam of een titel, dan uh, kan je uiteindelijk gewoon overal in je bestanden diezelfde types dan. weer tegenkomen. Ja, precies. Ja, dan, snap er niks, ja, daar... niks van. er echt helemaal niks van. Hoe kan dat nou? Ik je zei, maakt van mij een foto. Hoe kan je dan aan mijn gegevens komen? Nee, maar dat is de volgende stap. Nee. Dit is al een stap ervoor. Nee, eerst, eerst, eerst, eerst kan ik je herkennen. Ik hou, ik hou zo'n een, een mobieltje in de lucht met, met de camera, met het, met het venstertje. Ik hou dat naar je toe. Ze zien je gezicht. En dan herkennen ze je gezicht. B He, dat, dat, dat, ja? dat toestel herkent je gezicht. Maar dat toestel moet dan toch ergens een foto van mij hebben opgeslagen? Precies. Nou, dat toestel is verbonden met het netwerk, Dus altijd, ook om te bellen. Maar tegenwoordig is een, een, een telefoontoestel ook verbonden met het internet. Ja. En dus is verbonden met een databank met allemaal foto's en heb je toestemming gegeven, hè, want dat moeten we er wel bij zeggen... Dus zo gaat het echt werken. Pas als je toestemming hebt gegeven dat jouw foto herkend mag worden... Oh. Hè, bij Google, dan wordt jouw gezicht... ja, we hebben weinig tijd, dus ik zal direct maar een paar stappen maken... maar dan, dan wordt je gezicht herkend... en dan kunnen ze ook vanuit die foto... kunnen ze gaan koppelen met informatie die over je beschikbaar is... die je zelf ter beschikking hebt gesteld... of die anderen over jou op internet hebben gezet. Is daar veel tegen? Uh, nou, in principe is het al aardig. Hè? Het, is, uh, het is best een aardige toepassing. Hè? Je kan bijvoorbeeld denken, je, je stapt een winkel van de week... moest ik sportschoenen kopen. Ik wist echt niet meer welke maand sportschoenen ik uh, gekocht had. Dat is ook al twee jaar geleden dat ik daar geweest. Als ze mij dan herkennen en ze hebben ergens vastgelegd... van nou, die meneer heeft dat soort voeten... en die heeft twee jaar geleden die schoenen hier uh, gekocht... Hè? dan kun je misschien sneller geholpen worden. Ook nou, volgens je... mij kunnen ze beter gewoon naar je voeten kijken, hoor. Ja, lijkt me ook, hè? Ja. Maar uh, bijvoorbeeld hè, met een ongeluk onderweg... Je, je ligt op de weg en uh, je hebt niet veel meer te zeggen... maar ze, ze scannen je gezicht en direct hebben ze alle, al je medische gegevens. He, je kan aan voordelen van zo'n systeem denken... maar als je naar het strand loopt uh, vanmiddag met mooi weer... en uh, iemand houdt een cameraatje omhoog... herkent je en koppelt aan je informatie... Het uh, staat dat, morgen bij je voor de deur, dan zit je er niet op te wachten. Uh, nou, dan moet ook eerst nog adresinformatie bekend zijn. En kijk, als die op internet toch bekend is... Uh, dan, uh, ja, dan kun je hem ook met tekst zoeken. Uh, maar het koppelen... Aan uh, je foto of aan je beeld onderweg, ja, dat maakt het allemaal weer veel sneller. Dat kan het direct. Maar u zegt, je moet zelf uh, toestemming daarvoor geven. Mm -hmm. Dus ja, ik denk dat de meeste mensen die een beetje zinnig nadenken zeggen, nou daar gaan we niet aan beginnen. Want, ja, uh, dat vermoed ik ook. Kijk, het aardige natuurlijk is dat dit naar voren treedt. Nu dat mensen eigenlijk eens echt goed na gaan denken over privacy. En je kan denken van, ah, interesseert me allemaal niks. Ongeveer 80% van de mensen denken zo over momenteel. Dat is veel. Nou, die denken, het, het zal me bommen die, die, die zetten alles op internet, alles op Facebook, allemaal open. Bij Hive, zo is 80% van die, van die pagina's, van je persoonlijke pagina's, staat open. 20% heeft het dichtgezet. Uh, maar nu de, zo, zulke systemen komen met fotoherkenning... dan gaan we er eindelijk eens met z'n allen over nadenken. Ja, wat, wat betekent dat nu? Die privacy, willen we nog een, een stukje voor onszelf hebben, of niet? Nou, die mensen komen er natuurlijk wel achter op een goed moment... als ze tot drie keer toe afgewezen worden bij een sollicitatie... en er op een goed moment achter komen omdat iemand van dat bedrijf uh, vertelt... ja, moet je luisteren, joh. We slaan je Facebookpagina open en daar lig je weer uh, Lazarus uh, uh, op een bank... Uh, met vier vrienden. En de volgende foto is dat we op een camping met twaalf meter bierkratten. Ja, daar hebben we dus gewoon geen trek in. En dat snappen mensen dus niet. Nee, nou, je kan je in dat soort situaties afvragen... of iemand dan niet uh, terecht wordt afgewezen. Als die, uh, als nee, maar daar gaat het dus over. Als ik iemand moet aannemen... en die heeft, uh, die heeft uh, de aanval tevoren anderhalve meter bieren op dan 18 glazen, geloof ik, dan, dan, dan, dan wil je dat misschien wel weten. Maar dat met solliciteren zal het niet met foto's gebeuren. Dan kun je gewoon je van tevoren informeren. Nou. En er zitten hele nare trekjes aan natuurlijk. Ja. De Big Brother komt heel dichtbij... Maar goed, u, u zegt je moet toestemming geven, maar stel dat je die toestemming niet geeft... dan is het misschien ook nog wel weer mogelijk dat dat toch op een of andere manier doorbroken wordt, of niet? Nou, dat, dat, dat is altijd het gevaar, ja. Er is een WRR-rapport geweest twee weken geleden, dat ging dan over overheidssystemen. En de WRR zegt ja, alles, van alles en nog wat wordt gekoppeld zonder dat individuen daar weet van hebben. En ze kunnen enorm in de knel raken als dat bijvoorbeeld foutief gebeurt. En dat is ook zo, toch? Dat gebeurt in individuele gevallen. En je moet dan de gebruiksvoorwaarden lezen. Maar ja, dat zijn een aantal pagina's met kleine lettertjes. Ik denk dat heel veel mensen dat gewoon toch overslaan. Ja, en denken: nou, het, nou hop zo door. Het, maar. Ja. Mm -hmm. Zo is het nu geregeld. Je, je, in principe geef je toestemming. Dus mm -hmm. dat noem ik passieve toestemming. Tenzij je zegt, dat wil ik niet. Nou, en dat moet juist veranderen. Daar is de Europese Commissie heel erg mee bezig. En, en allerlei privacydeskundigen momenteel om met nieuwe wetgeving te komen. Dat ze mogen pas iets met jouw gegevens doen. En commercieel. En nou, de overheid is een ander verhaal. Vooral commercieel. Ze mogen pas iets met jouw gegevens doen. Dus ook met fotoherkenning straks. Als jij toestemming hebt gegeven. Nu is dat niet zo. En ja, ik pleit er ook in mijn, in mijn boek hoofdstukken lang over. Uh, de macht van Google, ja. uh, om, dat, om dat wel te doen, om over te gaan tot actieve toestemming. He, dat iedereen eerst moet zeggen: wij willen dit, en die en die partij mag van, van mijn gegevens gebruik maken, en pas dan gebeurt het. Nu is het andersom. Het is wel logisch dat Google zich op deze markt begeeft... want die markt mm -hmm. hebben ze nooit kunnen veroveren. Ze hebben een poging gedaan met Orkut... maar dat was een grandioze mislukking. Mm -hmm. Want dit is natuurlijk toch de toekomst. Hè? Al die sociale netwerken en al die koppelingen... en alles bij elkaar. Ja... De sociale media waar je op duidt, dan is de, de concurrentie van Facebook die, die enorm is voor, voor Google. Ze, ze lopen momenteel zeg maar, toch min of meer achter Facebook aan. Overigens gaat mijn volgende boek daarover. Ik denk dat met Facebook dat we een heleboel, uh, de, he, helemaal de verkeerde kant op gaan met het, uh, met het internet. Ik denk dat Facebook vrij gevaarlijk is, althans de manier waarop wij het gebruiken. Waarom? Ja, nou, het is toch zo dat wij van alles en nog wat uh, daar maar neergooien bij Facebook. Hè, over de schutting uh, drop. en we weten bij god niet wat, uh, wat Facebook en, en, en andere partijen met die gegevens doen. Uh, met je persoonlijke informatie. Ik denk dat dat uh, uh, slecht is. Ik denk dat het dom is om, uh, om ja, koning onbenul geregeerd toch een beetje. Het is eigenlijk, als je de achtergronden bekijkt, is het met automatisering en met internet is zo snel gegaan. Dat, dat wij dat als, als normale mensen eigenlijk niet bij kunnen benen. We maar, denken van wel, maar het is niet zo. Maar ja, dat koppel op deze, uh, dit paardwet is wel vreselijk voor de handkerend... want dit is de markt waar uiteindelijk het geld verdiend gaat worden. Hè? Ja, dat moet ik nog zien. Hm. Ik denk dat als mensen bij de hand worden... dat ze nog wel een keer gaan nadenken over die zogenaamde sociale media. Maar goed, ik zeg het daar, daar schrijft dat boek over. In U wordt de, in de... natuurlijk gezien als een onheilsprofeet, of niet? Nou, dat niet natuurlijk, want het is geen onheil. Ook over hè, de macht van Google is natuurlijk ook niet een, een onheilstijdingenboek nee. of zo. Nee. En, en, uh, je moet goed leren omgaan met die spullen gewoon. Het is er nu eenmaal. Kijk, maar dat is toch voor heel veel mensen helemaal niet haalbaar... Ja, uh, kijk, voor een heleboel mensen is het ook niet haalbaar dat ze goede tv-programma's kijken. He, die moeten naar, ik zal geen namen noemen of zo, maar die moeten naar bagger kijken. En dat, he, dat, dat, dat doen nu eenmaal veel mensen. Maar ja, die, die kun je uh, met internet nog redelijk wettelijk beschermen. Maar er is wel een zekere vrijheid. He, die is er op internet ook, die is er ook wat betreft televisie kijken. Daar moet je ook niet al te druk om maken. Ja, zo is het maatschappelijk geregeld, zo zitten mensen in elkaar. Gaat dit de maatschappij heel erg veranderen als dit soort dingen doorgaat? Waarschijnlijk wel, hè? Nou, die maatschappij is ontzettend aan het veranderen. Dat, dat, dat hebben wij nauwelijks door. We denken dat het over, over alleen maar hoofddoekjes gaat. En, maar in totaal is er een enorme versnelling met alles. En wij zijn nogal onbenullig dat wij denken... Hè, dat 65 jaar geleden hebben we de laatste oorlog gehad. Nou, het duurt nog zeker 65 jaar... Voordat er weer uh, strijd is in Nederland bijvoorbeeld. He, dat, en een natuurramp, dat was, uh, dat was dan uh, ruim 55, 57 jaar geleden de laatste natuurramp. Ach, denken wij. Dat, dat duurt nog wel een eeuw voordat wij weer een natuurramp hebben. Maar ja, dat is toch koning onbenul die een beetje regeert in onze hoofden, denk ik. Ik ben geen onheilsprofeet, maar ik ga lachen door het leven. En ik volg ook kruif en ik, ik praat daar ook uh, uh, graag over. Maar ik denk wel eens van ja, we zijn al met heel veel bijzaken bezig. Dank u wel. Mocht de volgende voorspelling uitkomen, dan weet u eh, alles wat hier gaat gebeuren in zijn volgende boek. En dat gaat dus over Facebook. We bespraken het dan met Peter Olson. Het ging dus over de nieuwe Google-applicatie, waarbij persoonlijke gegevens aan de foto van iemand worden gekoppeld. We zijn er zo direct na tien uur weer. Tot dan. Dag. Troskamerbreed heeft elke zaterdag de politiek aan tafel. De heerst een wind van nationalisme. Iedereen kijkt naar binnen in zijn eigen notendopje. Over het bestuur en maatschappij. En wat zijn de gevolgen voor Henk en Ingrid als wij uit Europa. ook inmiddels. Over binnen- en buitenland. Een uitzending als deze wordt geïnterpreteerd, ook door de Libische ambassade. Troskamerbreed elke zaterdagochtend van 11 tot 12. Dat gaat u toch niet meemaken? Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Hallo, ik heb gisteren een uh, tv bij jullie gekocht, maar deze is te groot voor mijn kamer. Geen probleem. Met onze beeldformaatgarantie kunt u hem gewoon omruilen. En we hebben nog veel meer. Bezorgservice, geluidsgarantie, garantie, installatie- en montageservice en spectaculaire aanbiedingen. Kortom, niet duurder, wel beter. Oh, bedankt. Van experts kun je meer verwachten. Dit is Radio 1.